zo jong en je wil telkens wat. Dat heet moeder het je natuur je meegegeven. Geniet van je jeugd, want die tijd is zo kort en dat staat in de sterren geschreven. Maak je eenmaal de keuze als man of als vrouw, waarmee je doorleefd. Het leven steeds aan De eerste kus, die zal ik nooit vergeten voor was lief en al op jou Maar bij die ene is het niet gebleven Want later werd je echt voorgoed mijn vrouw Je romantiek, dat moet je goed bewaren Oh, you're bored, yes! En je kijkt nog eens om in dat leven Dan is het een roman die je zelf hebt gemaakt Stap diep in twee harten geschreven Bladeren nog eens terug naar die tijd van de leer, Van dat laantje en dat bankje in het plantsoen Word nog eens verliefd, ja zo als je toen was En denk nog eens aan die eerste zoen de eerste keus die zal ik nooit vergeten, was mooi verliefd, er staat op jou. Maar bij die ene is het niet gebleven. want later werd je echt voorgoed mijn vrouw. Je romantiek, dat moet je goed bewaren, denk aan het laadje en dat die in het lansoen. Het liefde spel, met haal mooie woord. Laat ons dat nog eens doen De eerste keus, die zal ik nooit vergeten Was morgen niet, er staat op jou Maar bij die ene is het niet gebleven Want later werd je echt voorgoed meenvrouw Je romantiek, dat moet je goed bewaren Met als een mooie woordjes, mijn lieve schat, laat ons dat nog eens doen. Het lieve spel, met alles en mooie woordjes, mijn lieve schat.